Jan van der Putten met het NOS-journaal Rechtbanken van 227 rechters staat in trouw. Volgens de krant is de opleiding niet in staat om voldoende mensen af te leveren. Er zijn te weinig kandidaten die aan de eisen voldoen. Trouw baseert zich op vertrouwelijke verslagen van vergaderingen van de Raad voor de Rechtspraak en de 17 presidenten van de rechtbanken en andere rechtsprekende instanties. CDA-lijsttrekker Buma wil dat kinderen weer staand in de klas het volkslied uit het hoofd leren. Dat zegt hij in een interview in de Telegraaf, waarin hij hamert op een herstel van normen en waarden. Ook moet de jeugd volgens Buma respect voor de koning en de koningin worden bijgebracht. Hij zegt dat zaken die vanzelfsprekend waren, dat nu niet meer zijn. En daarom wil hij tradities via de klas weer naar de voorgrond halen. De protestantse democratische unionistische partij blijft de grootste partij na de verkiezingen in Noord-Ierland. De pro-Britse DUP kreeg met 28 zetels één zetel meer dan de republikeinse Sinn Féin. Toch kan Sinn Féin tevreden zijn, want vorig jaar was het verschil nog tien zetels. De twee moeten nu binnen drie weken een coalitieregering vormen, anders dan valt Noord-Ierland weer onder bestuur van Londen. De politie heeft een automobilist opgepakt die gisteravond een ambulance hinderde op de snelweg tussen Hees en Den Bosch. De ziekenwagen vervoerde iemand die een levensgevaar was. De automobilist, een man van 46 uit Rozendaal, was eerst aan het bumper kleven en haalde toen rechts in. Toen ging hij voor de ambulance rijden en trapte op de rem. Zijn auto is in beslag genomen. Het weer nog, in het westen wat regen, in het oosten droog en wat zon. Later gaat het overal regenen. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen eerst zon, later weer regen, dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu, Tobak leeft. Het wordt met het uur een grotere op hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Tobak leeft, bij ZFM. Dit is een cultuur die al tijd lang woekert. Die moeten we te lijf. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke ik... dat wij ooit de Sjere hebben geïnterviewd. Geloof het wel, hè? Ja. Ja, hou dan maar over op. Dan weten we het wel goed. Dat je jarig leven, meestal tien jaar geleden... ...heb ik ze heb geïnterviewd. Dat zou best wel eens kunnen... tien jaar geleden. Misschien nog wel langer geleden, man. Ja, wel. Weet Mijn loten waren het in de studio. Het was toch in de oude studio. Ze hadden in elkaars oor te likken. Hele rarigheid. Ze wilden niet live optreden... ...maar goed, ze deden wel... ...met de, met de akoestische gitaar deden ze nog iets. Dat was toch wel grappig. Dit was natuurlijk een van de grote hits... En die heet uh, Something to Say. Oh nee, The Girl That Lost Her Mind. Dat is het de plaat. En ik zie dat ze nog een plaat hebben uitgebracht in 2009. Maar daarna nou, is het wel een beetje stil geworden rond uh, deze band The Share. Ze hebben ook wel muziek gemaakt voor films. Dus uh, dat is allemaal weer goed om te weten. Goed, het is de zaterdagmorgen. En het is er ook niet compleet aan een stukje geschiedenis doen. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? En het is vandaag 4 maart. Wat gebeurde er allemaal... In uh, 1977 was er een aardbeving in Zuid-Europa waar 1500 mensen bij om het leven gekomen. In 1977, en dat zijn toch van die dingen dat je denkt, dat moet me bij zijn gebleven. Maar ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Dus dat is op zichzelf al maf. Dat was in, uh, uh, in Roemenië. Ja, in ja 1977. ik weet daar ook helemaal niks meer van. Nee, nee. Dat zou toch denk ik, 1500 mensen, dat is nog een aardig, uh, aardig hap. Uh, uit de mensheid, zeg maar. Ja. Goed, vertel, wat gebeurde er nog meer? Ja, in 1983 gaat de AEX van start met een koers van 100 punten. Nou, ik denk, ik zal uh, voor de gein nu even kijken hoe die nu staat. Hij staat dus bijna op 506 punten. Dus, uh, dus dan kan je dus zien hoe de prijzen... Uh, gestegen zijn in de loop der jaren vijf keer 500% procent gestegen totaal. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel het is allemaal wel duurder geworden alles. Ja. Dus die ja. Verhouding moet je dan weer. Nou ja, goed. In 1881 op 4 maart, komt de eerste uh, roman uit van uh, Sherlock Holmes. Ah. Dat heet de Studie in Rood. Ja, original, uh, original titel is Study in Scarlet is een uh, Britse detectieve roman geschreven door Arthur Conan Doyle. En het is de eerste van vier romans over de personage Sherlock Holmes. Het roman werd voor het eerst gepubliceerd in 1887 in de Battle Christon Among... Nou goed, ja, het is niet uit maar goed, het gaat ook over Dr. Watson... die dan eigenlijk Sherlock Holmes tegenkomt en zo en dan oh, worden ze okay. een team samen. Was dat een roman dan? Oké. Okay. Ja, dat bijna wel. Ja. Nou, het was altijd een beetje de vraag of ze niet iets samen hadden. Ja, ja. Dat ja ze altijd als twee mannen samenwerken wordt altijd de vraag... zijn ze geen homo? Ja. Ach, zo'n dooddoener is altijd... Ach, zo dood we altijd. Ja, precies. Goed. In 1975, ook op uh, 4 maart... wordt de stichting Nipkoff opgericht. Dan denk je, wat is dat dan? Nou, je hebt de, de zilveren nipkoff schijf En dat is eigenlijk de schijf... die dus uh, de heer Nipkoff heeft die schijf uitgevonden. En die wordt dus uh, gezien als uh, uh, een deel van de televisie... waardoor hij het ging doen. Oh! Het is eigenlijk gewoon een, iets, een uh, techniek. Dan uh, noem je dat een... Uh, uh, Elektronisch apparaat? Ja, dat is een snel rondrijdende platte schijf... waarin kleine gaatjes waren aangebracht... in een spiraalvormig patroon. En het licht dat door die gaatjes in de schijf viel... daardoor kon je een elektrisch signaal uh, omzetten. Maar wacht even hoor. Dus toen moest er een prijs worden uitgereikt... ze hadden geen bokaal... Besteld. Nee, en nee. toen keken ze in die kast, hier heb ik nog Nipkoff-scheid, glimt wel. Zullen we die doen? Ja, in echt zilver, hè? Kreeg je hem. Echt? Oh. Ja, okay. Maar ze hadden het ook de beeldschermprijs kunnen noemen. Ik kreeg ik gewoon maar een het was de Nipkoff-scheid. Er kreeg een beeldscherm mee naar huis. Ja, een oude, ja, het de oude televisie. Ik ga dat je niet neerzet en dan kan hij achterkant en dan kan die imploderen met altijd verteld als je hem met grofvuil zag leren. Goed, ja. nou wat gebeurde er nog meer dan 1966? John Lennon zegt. We are more popular than Jesus. Een uitspraak die veel deed, stof deed opwaaien, vooral in de VS. Want het was opgenomen en natuurlijk toen alweer werd het gemonteerd en zo gepresenteerd dat, dat zij zeiden van wij zijn groter dan Jezus Christus en dat had hij weer niet gezegd dat had hij iets anders gezegd nou even een fragmentje dat hij een soort excuus aanbiedt if it is said televisie more uh, television is more popular than Jesus I matter got away with it having more more influence on kids and things than anything else including Jesus but I said it in that way Kijk, ja. de televisie is populairder dan. dat ja, ze ja. Gods woord verkondigen. Ja, ja dat ja, is, is ook zo. Ja, goed, televisie populairder dan Jezus Christus. Er zijn heel veel dingen populairder dan Jezus Christus. Dus wij zijn waarschijnlijk ook veel populairder dan Jezus Christus. Dat was eigenlijk de strek van het verhaal. Maar ja, de koppen zijn dan toch even anders in de krant. Hè? Ja. Toch even leuker dan. Goed, dat was 1966. Uh, vertel nog meer. Ja, in 1791 werd Vermont de vermond 14e staat van Amerika. En uh, het was de eerste staat na de dertien oorspronkelijke staten die bij de Verenigde Staten werden toegevoegd. En volgens mij zijn het er nu iets van, 55, 60. Oh, jeetje. Een heleboel. En het mooie is dus wel dat deze dag, ja, eigenlijk, gek. 5 maart, dat die continu gebruikt is. om maart. allerlei, of 4 maart, sorry, ja. allerlei presidenten zijn beëdigd. John Adams, Jefferson, Madison, Monroe, er is zelfs een president die heeft Monroe geheten. Ja. En uh, Martin van Buren. Nou, het zijn er een, he het is een hele reeks. Ga gewoon eens kijken. <laughs> het zijn echt, echt veel. Maar het maf is: het was dus vroeg op 4 maart. Altijd. Maar ja. later is dat dus veranderd naar 20 januari. Ja, maar er zijn dus 32, als ik zo kijk. Ja? Zouden het er zomaar 32 kunnen zijn die op deze dag beëdigd zijn? In de, in de loop der eeuwen. Vanaf 1791 tot, uh, tot 19. 1933? Ja, 1933. Wat je Franklin Delano Roos. Ja, die was de laatste. En in 1939 is het uiteindelijk is het allemaal weer veranderd. Toen is het naar 20 januari gegaan. Op een of, dat ja, waarom? waarom? Ik heb het ook proberen te vinden. Maar had u met een of andere 20-jarige celebrations van iets? Ik ben er nog steeds mee bezig, dames en heren. Dus ja, <laughs> maar... als hij over een paar jaar weer voorbij komt, dan heb ik het uitgelegd. Over. Vijf jaar. Over vijf komt er weer bij jaar. Precies. Ja. Nou, tot zover even een stukje geschiedenis. Straks nog de ver, verjaardagen. Ja, zeker weten. Even lekker opstandige vrouwenmuziek. Omdat vrouwen toch voorrang moeten hebben, vind ik. Ja, post-discriminatie. -disc We proberen thuis ook altijd door te voeren, maar het levert me nooit zoveel op, moet ik zeggen. Goed, dames en heren. Heerlijke muziek hier. Black Honey. Videoclipje zou zoveel geproduceerd kunnen zijn door Quentin Tarantino. Dame met een witte, goedkope pruik op. Nou ja, dat is echt, als je dat ziet, dat je denkt van nou, dat kan het ook gewoon echt helemaal niet. Dat vind ik toch uh, redelijk uh, fout. Ja. Het is volstrekt onjuist. Maar goed, daar was Quentin Tarantino altijd wel goed in om uh, zeg maar een beetje uh, uh, ja, ordinaire dingen te maken. En deze dame zingt dan uh, uh, van de uh, hele band ook weer Black Honey. Heet Hello Today, goed. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor We Will Be... Ver nee, dat wil ik allemaal niet, dames en heren. Ik wil namelijk even een stukje verjaardagen doen. Wie is de jarig? Wij doen een kleine greep daaruit vandaag. Zou jarig zijn geweest, maar hij is al overleden in 2003. Toen was hij 64. Ik over Rob Oud. Dat is natuurlijk de man van de radio. Hij is ooit begonnen met de platenzaak, zie ik hier. En uiteindelijk is hij bij Radio Veronica gaan werken natuurlijk al op het schip. En uiteindelijk kwamen ze aan de kant. En toen heeft hij zich hard gemaakt voordat uh, Veronica gewoon door mocht met uitzenden. En dat is natuurlijk wel redelijk gelukt. Uh, we zijn groot geworden. Momenteel is het wel een beetje een omroep zeg ik altijd maar weer. Vooral de 40, 50-plussers luisteren eigenlijk. Veronica, een hele snelle jingles en daarna hoor je weer eens een hele oude plaat. Ja, leuk, we gaan een glorie, noem ik het altijd mee. Maar goed, uh, hoe klonk ook weer? Rob Oud? Daar ben je misschien best wel nieuwsgierig naar. Dit is Radio Veronica, op de 192 meter voor de komende twee uur. En dan bedankt we van de 20 minuten. kunnen genieten van een aflevering van de Rob Show. Ja, je, dit zit vooral een heel andere tijd. Het praat heel erg snel en toen hebben we straks een grote heet. En nou, bij jou even nog een meer stukje geschiedenis. Wie is er allemaal jarig is, zeg, vertel. Ja, wie er vandaag jarig ook is, ja. is uh, Antonio Lizio Vivaldi. Ach. Jawel, hij, uh, hij werd geboren in Venetië. In maar is dat, uh, wacht even, kijk naar het plaatje, is dat een vrouw? Nee hoor, in die tijd had je gewoon als man had je gewoon een mooie pruik, want dan liet je zien dat je rijk was. Hartstikke maar hij bedeur. werd priester, ja. en hij heet ook Il Prete de Rosso, de rode priester, vanwege zijn rode haar. Maar hij is erg bekend geworden, volgens mij, van de vierjarige tijden, dacht ik wel. Okay. Ik, le Quadro Stagioni, de vierjarige tijden. En die heb je die eens op, uh, nee. op een stukje. Nou, ik keek naar het plaatje en toen werd ik zo afgeleid. Ja. Toen dacht ik bij mezelf... Ja, dat, toen dacht ik dit, eigenlijk. Yeah, no ik dacht echt dat hij... Hij was als priester, misschien daarom wel. Okay. Maar uh, het is inderdaad het liedje. Volgens mij wordt het toen ook altijd... Uh, uh, door die uh, Berdien Stenberg op de fluiten vier jaar geleden oh. Van tidi, tidi, tidi, dat zoiets, weet je wel. Uh, Oh nee, dit was weer Rondo Russo, geloof ik. Nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Oh, ik ben er zo slecht met maar het klassiek. Maar de vierjarige is erg bekend. Ik moet er even goed bij werken, want ik ben straks oud... en dan weet ik niks van klassiek. Dat, is, dat zal echt fout zijn. Ik kan ja. niet oud worden, zeg maar. Nou, vandaag zal hij ook jaren zijn geweest. Hij is alweer overleden in uh, 2014. Nog niet eens zo lang geleden. Ik heb het over Bobby Woemek. Hij begon ooit met de band Valentino's. Later werd het Woemek en Woemek. En ja, echt. De 40-plus kennen deze plaat natuurlijk wel, hè? Man, dit is echt zo goed gewoon. Ik heb niet zoveel met soul, een disco. Nou, als ik dit dan weer hoor, dat is wel mooi, dit hè. The goodbye, dat stemmetje, dat is lekker. Echt uit de tijd van chef, weet je wel. Ja, het een lijkt sabbelman. ook een beetje op, uh, op Wayland nu. Die heeft ook een beetje dat rouwig in zijn stem. Een beetje dat schuurpapier. Aan. Wat? Ja, de, ja, dat is de woem ook van deze tijd dan waarschijnlijk. Vanavond uh, zit in, in, hij uh, in Amsterdam. Wielend? Wayland. Wayland. Nou, ja, nou ja, ja. hey. Wayland. Je, nou, je hebt echt wij, even nu uh, complimenten pakken, jongen. Vette, vette shit gewoon. Ja, ja, ja, ja. ja nou, goed, ja, ja, ja. vandaag is hij ook jarig. En dan hebben we het er ook over. Ja, wat de fuck, man. Hij wordt 45. Ik dacht echt dat hij oud was. Josh Verstappen. Oh, wat een jonkie. Ja, terwijl zijn zoon het eigenlijk uh, hartstikke goed doet natuurlijk momenteel. Die rijdt in die andere wagen. Ja. Ja, precies. Hij start even moeilijk, denk ik. Dat had ik nog niet gedacht. Nee, precies. 25. Maar ja, wie ook heel snel was, dat ja? was een, een, een... Wie iets heeft uitgevonden. Kenneth Cooper. Hij is de Amerikaanse uitvinder van de Cooper Cooper-Tex en uh, aerobics. En de Cooper test moesten wij altijd op school doen. Van 12, 12 minuten redden. Uh. En waarom? Weet je wel, je gaat nergens heen en je komt nergens nee. terug. Dus, uh. Echt een beetje, je een lopende band. En dat je denkt, nou, ik stap eraf. Maar het is echt zo nutteloos dit. Oh. Shaky Steven is vandaag ook jarig. En Shaky Steven, die uh, kennen het ook nog van één plaats. Mijn old house heette die volgens mij. Yes. Was in Nederland ook zo'n soort of, in Nederland ook een soort uh, Elvis Presley, hè? Dit was zeg maar de Engelse Elvis Presley. Ja. Uh, wie was dat in Nederland ook weer? Ja, die, die, die kwam toen wel heel erg door op een gegeven moment. Uh, en die treedt nog steeds op als Elvis Presley. Ja, zeker. Ik ben Ach, zijn naam even kwijt. Uh, Jake Stevens, uh, ja. hij wordt vandaag uh, hij is van 48. Ja. Wie vandaag ook nergens is, is uh, voor de, voor de uh, boekliefhebbers onder ons. hoe uh, het, Hoeseini. En dan denk je van, wie is dat? Maar hij is die man die schreef toen die boeken van de vliegeraar. En uh, ik, ik hou van jou met duizend zonnen of zo. Of duizend bommen en granaten. Oh nee, dit was van oh, iemand anders. Ambi... Oh, ja, die heeft de, mijn de vliegeraar. De duizend schitterende zonnen. En dat, uh, hij, hij schrijft toen heel erg uh, over de Arabische wereld. Hoe, uh, hij, van hem was de spreuk in zijn boek. dat De moeder zei tegen een kind, denk erom meisje. Want zo uh, zeker als het is dat de naad van de kompas naar het noorden wijst. Zo zeker is dat de schuld... Altijd door de man bij de vrouw gelegd worden. <laughs> ja, dat ik zo van ja. ja, oh, dat is, ja. Ik heb zeker een in die maatschappij. Ja. ja. Oké, okay, nou dat is wel heel goed te verwoord, dames en heren. <laughs> <laughs> het zijn van die boeken, mijn vrouw heeft me ook gelezen. Ja, ga ik niet in de trein moet lezen, want dan krijg je toch altijd wel een traan in de, in de oog. Wat voor drama dat boek al niet is, de Vliegeraar. Jeugd, ja. Dus. Vandaag ja. is hij ook jarig. Ik heb het over uh, Chris Squire. Uh, uh, hij is van yes. Yes. Oké, okay, nou even heel oud. John Anderson. Dan denk je, nou, dit is een beetje, een beetje onbekend. Maar dit... Dit is de bekendere. hè? Yeah. Ja. jaren 80. Owner of a Lonely Heart, wat later weer opnieuw uit is gebracht. Uh, hij wordt vandaag trouwens 67. Doet ook een beetje denken trouwens aan Genesis. Dat was ook in die tijd dat allemaal een beetje symfonische rock met orgelgeluiden. Wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag is ook jarig... Uh... Uh, Barbara McNair, zij was een, uh, een actrice. En, uh, en ook Chris Ria. Chris Ria! Van 1951 is deze man. Oh, die is uh, van Josephine en van uh, Driving Home ja. for Christmas. Ja, dat veel meer nummers hoor. Josephine. ja. Ik zat gisteren naar het videoclipje te kijken. En volgens mij is dat de laatste aflevering dat Advisser toppen presenteert. Want dan zie je Chryseria namelijk op het podium zingen. En dan zie je Advisser met, met bloemen lopen. Een hele jong ogende Advisser. Ja. Ook een beetje met tranen in zijn ogen. Ik dacht, is dit, is dit, heeft hij zelf een vriendin die Jozefine heet of zo? Maar ik denk dat het afscheid is geweest destijds. Chryseria nee. wordt vandaag dus 66. Zes, eigenlijk niet zo erg oud. Nee, dacht, nee, Maar ja, hij is binnen. Zeker met die kersthit is kerst hij echt binnen. Oh ja, klopt. Krijgt echt, ieder jaar krijgt hij echt een half miljoen of een miljoen bijgeschreven. Vanwege. Niemand dat zo is vaker... een binnenkind, denk ik altijd. Nee, maar hij. <laughs> Hij is financieel binnen. Oh, dat is het. Ja. Oh, het gaat uh, weer over het geld. Goed, verder. Patsy Klein zit. Uh, Kent zit. Kent zit is jarig. En zij is natuurlijk een heel bekend persoon in de showbizwereld. Zij is met Jim Kerr getrouwd geweest van de Simple Minds. Later met Liam Gallagher van Oasis. Weer later met een of ander bekend iets. Ja, hij zegt. Uh, Vroeger zeiden we in de jaren negentig: had een floury. Dat zeiden we toen. Nou ja. Maar Tegenwoordig zeggen we maar, ze heeft gewoon heel veel ervaring. En heel veel. Heren zijn door haar geïnspireerd en hebben muziek gemaakt. En dat vooral die broertjes van Oasis. Oké. Okay. I'm in a band. Get over it. Nou goed, zover de verjaardag of had ja, je hoor, nog iets wat je toe wil nee, voegen? zover echt de verjaardag. Dan zijn we zijn er echt helemaal klaar mee. Jo, zoveel informatie wat je voor je kiezen hebt gehad. Dan doen we nu muziek, dames en heren. Yes! Elk plaatje van Toedors Cinema Club. Are you ready? Ben je er klaar voor? Voor deze dag, deze zaterdag. Een beetje regenachtig, maar wie weet wordt het nog iets mooi. It could be En are you ready? Ben jij er klaar voor? Zeker, ik ben er bijna klaar voor, maar ik weet nog niet wat ik moet stemmen. Ja, ik lees wel elke keer die interviews in de kwetskant van Nederland. De Telegraaf. Vorige week was het Asher. Nou, Asher, kan niet zoveel mee. Ik vind hem een, een beetje een gladjakker. En vandaag is het dus uh, uh, Buma. Ja. En Sybram uh, Buma, en hij kwam sowieso in het uh, debat, was het vorige week zondag, je hebt het ook zitten kijken ja. uh, kwam hij, toch wel, uh, hij kwam goed naar voren, uh, Asje was wat onzichtbaar, vond ik ook wel En uh, Jesse moest nog een beetje wennen, ik vond het wel ontwapenend, ik vind het wel heel bijzonder 30 jaar oud, zou zal, zal goed jezelf kunnen verwoorden maar goed, Buma was wel echt van de normen en waarden. Moet weer terug. Moet weer een missie komen. Moet weer een visie komen. We moeten van het managergedrag van Rutte moeten we af. Tuurlijk hebben ze heel veel bezuinigd. Heel veel geld in de la weer weten sparen. Voor het uit te kunnen geven. Maar moet er moet een visie komen. Hij vindt onder andere ook. Hij vindt nou, sowieso wil je geen lintje geven aan Rutte. Tuurlijk heeft hij wel wat dingen voor elkaar gekregen. Maar nu moet alles teruggedraaid worden. Hij vindt eigenlijk dat Dijsselbloem wel een lintje krijgt. Die mag wel nou. een medaille krijgen. Want die heeft ze financieel maar op orde gebracht. Hoewel, Dijsselblok ook wel wat steken heeft laten vallen. Maar goed. over het algemeen heeft hij iets goed gedaan. Er zijn weinig negatieve berichten over hem verschenen. Verder vindt hij dat eigenlijk in de klas... voordat eh, zeg maar de les begint het Wilhelm Helmers moet worden gespeeld. En dan natuurlijk gaan alle leerlingen dan staan en zingen mee... Ja, dat waarom is, niet? In alle landen moet dat. Uh, ik weet niet, is dat echt zo in alle landen? Word, in in wordt, Amerika en zo hebben ze altijd oh ja. de vlaggeijzen soms. Oh man. En dan moet je volgens mij zingen, zoiets. En ze met al op schoolplein staan. Doen ja. ze nog iets, iets met de handen, de handen omhoog moeten? Dat niet, hè, geloof ik. Maar nee, oh, nee, hand op je borst. hand op je borst. En dat dat we, is maar dat was ook zo, als je dus... Uh, uh, uh, een Afro-Amerikaan was tegenwoordig, had je van Black Huppelt? Ja, en dan power. deed je het juist niet. hè? zo. Eh, Black Power, weet ja. je, maakt hij een vuist. Ja. ja, dat was echt. Dat was, nou ja, als je dat terug ziet, denk je. Denkt, wow, dat is pas een statement, weet je. Je krijgt ja. medailles en dan ga je je vuist even omhoog doen. Wat? Black Power. Maar goed, om terug te komen bij Buma. Hij heeft echt zoiets. Het moet weer wat ouderwets. Ouderwets is helemaal niet verkeerd. Normen en waarden. We moeten onze christelijke normen en waarden ook een beetje vasthouden. Dat hoort bij Nederland dus. Echt, echt een paar vragen. Dat gaat gewoon over het Wilhelmus. Hè. Blijf maar doorgaan die interview. Over. Ja, hoe willen we dat realiseren? Nou, gewoon ochtends. We gaan staan met z'n allen. We zingen mee. En uh, dat hoort gewoon weer bij. En ook moeten we weer wat meer aandacht besteden aan geschiedenis. Holocaust. In sommige, klas, sommige klassen wordt het helemaal niet meer, uh, wordt niet meer over gepraat. Want dat is een gevoelig onderwerp. Weet je wel? Met al die stroming en geloven. Om dan weer over de joden te beginnen. Hij vindt dat moet gewoon weer, dat hoort erbij. Dat is een belangrijk gedeelte van, van Nederland. Dus ik, ja, het sprak me wel aan, maar of ik op hem ga stemmen? Ik weet het nog even niet, dames en heren, want ik ben niet zo heel erg christelijk. Dus vandaar. Goed, je ziet dat een... Ja, ik, ik, ik heb een heel leuk bericht. Ja? Dat was ook over verjaardag en zo. Maar er is hier een mevrouw, die is 99. En dat is Annie uit, uit Nijmegen. Annie! Annie. En uh, ze zegt, hou mijn tasje even vast, ja, want ik ga ik even in de, in de cel. Want uh, zij, zij heeft altijd... Uh, Gezegd, ze wilden ze een keertje even in een politiecel zitten. Ja. En het heeft dus wereldwijd aandacht getrokken. Journalisten uit de gehele wereld, van de BBC tot ABC News uit de Verenigde Staten hebben met de Nijmeegse politie gebeld over het opsluiten van de hoogbejaarde Nijmeegse. En uh, ze schakelen het gewoon uit toen haar handboeien werden aangedaan. En ze zitten achter het was een van haar wensen, die had ze nog steeds op haar bucketlist staan. En toen haar nicht had verteld dat aan de agent, werd ze gelijk, uh, werd gelijk de deur ingebeukt. Nou, dat denk ik niet. Maar ze werd ja. thuis opgehaald en op het bureau ingesloten. En nou, als je die foto's ziet, ze ja. nee, dus heeft echt uh, enorme pret. Dus oh, oh, dat is wel, oh, wacht, hier zijn er opnames van. Ja, ja. Ja, ja precies. Echt zo'n. Uh, nou, lekker dan weer. Een brave dame die denkt van. die, die heeft een hele uh, het bejaardheidschap, zeg maar. Al gedacht van, goh, nou kan dit goed in de gevangenis zitten. Dan word ik beter verzorgd dan in een bejaardhuis. Uh, nou, zeg. zal dat echt zo? Zoals ze zo gedacht hebben? Nee hoor, ik, ik, ik praat maar wat. Maar ik breng het overtuigend, hè? Ja, dat klopt wel. <laughs> nou ja, Sommige mensen hebben dat wel. Die zeggen het ja. wel altijd wel. Ja, het is echt zo slecht gesteld. In de gevangenis krijgen ze meer aandacht. En, en beter eten dan hier. Ja, stel je voor, als de politie het weer fout doet. dan krijgen ze natuurlijk weer een rechtszak achter een broek ja. aan. In die houtjes ja. kunnen bijna een mond niet open doen. Nee, nee. Wat is, is dit voor negativiteit, zeg? Gadverdamme. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Maar eerst nog even Landmark. Action is for we alone are those we're trying Heet Hippocampus. We hebben een nieuw album uit. Uh, en dat heet Landmark. That's the way it goes. Dus uh, is, uh, zo gaat het wel in het leven. Hippocampus is ook wel het zeepaard. Die is een belangrijk deel van de hersenen. De eerste gevolgen van de schade aan de hippocampus. bestaat uit onder andere uit... Ja, precies. Ik heb Wikipedia niet helemaal geopend... dan krijg je half een stuk tekst. Ja, dat is lekker handig. Ja, zo kan ik u lekker informeren. Maar goed, Hippocampus is ook een band... en die komen uit Minnesota, uit Amerika dus vandaar... en mocht je ze nou leuker vinden... het is echt lekker meer zoete muziekjes... dan komen ze in bittersweet, bittersweet Amsterdam 4 oktober. Hoi. Wat de fuck, dat duurt nog even, zeg? Ja, zeker. Ja. Nou, ga je vast je kaarten kopen. Nou, bij die tijd ben je het lang al vergeten... dat je een kaart gekocht voor Hippocampus... Goed. Uh, ja, een man laat zich levend begraven. En wat is daar de theorie achter? Ja, nou ja, we hadden het natuurlijk net over die man die zei... Uh, mijn leven is voltooid. Oh, ja. Een jongere oh, ja. man. Ja, precies. Maar dit is een man die... die, die uh, heeft zich levend laten begraven. Ja? Uh, want hij wil eigenlijk drie dagen lang... een boodschap van hoop verspreiden. Hij is de stichting van de organisatie Walking Free. Die mensen met zelfmoordneigingen en verslavingen helpt. En als ex-verslaafde weet hij maar al te goed waarover hij spreekt. En hij zegt zelf: ja, Ik ben inmiddels 25 jaar nuchter. En om de aandacht te vestigen op depressie en verslaving. heb ik een grote kist gemaakt om drie, jaar in te, drie dagen in te leven. Want ik dacht, ja, Het is wel radicaal. Maar hij Hè? wil mensen helpen vanuit het graf. voordat ze er zelf in belanden. Wat, voor, en het is hij heel wil heel vaak Ja. Hij wil in die kist gaan liggen. en wil ze laten begraven. Ja. En dan is het bedoeling dat hij er ook weer uitkomt dan? Ja, maar de kist met luchtgaten ja. is groot genoeg om rechtop te zitten en te liggen. En er is bovendien internet voorzien. Van internet voorzien. Zodat John kan skypen met mensen overal ter wereld. Hij hoopt met die live beelden. Hoopt hij dus de mensen een boodschap van hoop te geven. En hij dat John Edwards. Ik zal eens kijken of hij op Facebook te vinden is hoor. Want ik vind het wel heel apart. Het is wel een heel aparte... Net alsof het het begin is van zo'n film over een vampier of zo. Weet je ja, ja, als je is. Dus recht omhoog met het bovenlijf. Mm, het, het ziet eruit als een, een camper zeg maar, die ondergrond die ja. wordt gemaakt. Ja, Want is wel, je kan rechtop zitten, je, dat kan. Ja. En er is waarschijnlijk ook wel een toiletje in zitten, anders wordt het toch wel een erg... Ja, maar een, een, een, een, uh, oh, hij is een evangelist. Ah, ik denk dat er en een, uh, een bakje om uh, inderdaad... Uh, ja. plas, uh, Zo'n plasvaas, een vaas, een fees. Oh uh, kijk, ik heb een lekker matrasje erin. Oh, daar er gaat toch een matrasje ah, zo in. Zo kan ik het ook, even drie ja, dagen hallo, relaxen. Zeg. Dit is gewoon even het ontsnappen en dan aan de wereld. En dan met een theorie, ja, ik ga de wereld, ga ik je helpen. Er wordt allemaal wel voor hem verzorgd, zie ik. Ja, hè? Ja. En door die, die pijpen zo groot, dan gooien ze er gewoon af en toe een wat friet doorheen of zo. Oh, het is langs de kant van de weg, zie ik ook gewoon. Zie maar uit, ja. kijk, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze wel onthouden dat hij daar ligt. Dat ze niet straks de boel gaan asfalteren. Ze van, ik zal eens kijken, de op Facebook heb ik een tijdje niet meer gezien. is, John gezien. Edward. Ja, John Edward, ik ben wel erg nieuwsgierig dat, Ik vind het wel echt vaag. Dit is echt. Uh, ja, wat de fuck, man. Echt, zo, uh, dat vind ik wel even. dit. Maar goed, het is allemaal om uh, aandacht te geven. En dan kan je met hem converseren terwijl hij drie dagen ondergrond ligt. Ja. Je in het niet. Bijzonder. Nou goed, de afgelopen week heb ik natuurlijk ook uh, heel veel te doen over. Uh, de, uh, Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt naar Nederland om hier zieltjes te winnen. Om hem uh, er al wat meer macht te, uh, te geven. Hij moet al meer, meer kunnen zeggen in, in zijn land, in Turkije ik voel me dan zo schuldig. Want ik heb bijna een reis geboekt naar Turkije. Ik denk, oh, oh. ik moet eigenlijk helemaal gewoon wegblijven. Maar oh, waar ja. ga je nou of niet? Ja, mijn, mijn kinderen willen graag erheen. We zijn een paar keer geweest. En nu hebben we weer een reis geboekt ernaartoe. Ja, het, de prijs gaat ook omlaag. Dus dat is wel aantrekkelijk. Ik denk van, ja, maar goed. Uiteindelijk is het voor de mensen die er wonen... is het ook wel weer goed dat, we natuurlijk, dat er wel... Uh... Ontwikkelingshulp ja, je ja, het is bijna wel, ja echt afzien. Echt afzien. Een week ontwikkelingshulp doe ik. Ja, ik geef mijn geld eraf. En verder moeten ze zelf moeten doen wat ze, mee, uh, wat ze ermee gaan doen. Maar uh, dat zelf, uh, het is wel maf. Er is ook momenteel een film uit over Erdogan, die dan echt als een soort halve god wordt aanbeden. En de regisseur van de film heeft ook gezegd van ja, ik kom wel een kritische film maken over Erdogan. Maar ja, dat wordt toch allemaal uitgeknipt. Dus... Uh, Momenteel is, wordt hij echt helemaal uh, vereerd, Erdogan. En ja, nog steeds uh, op zoek natuurlijk naar aanhangers van uh, die andere man. Ik ben zijn naam even kwijt. Eh, uh, die natuurlijk. Koes of koes, koes? Koes, koes. Nee, niet koes, koes. Nee, dat ga je eten. Maar uh, zoiets. <laughs> ja, <laughs> ja, maar zoiets. <laughs> die man nou. Hij zit in Pennsylvania. Ja. Hij is ont ooit uh, ontsnapt door. Hij was eigenlijk met de gelovige tak van uh, Turkije. En uiteindelijk hebben ze ruzie gehad. Dus hij zegt: Nou goed, als je daar aanhang van bent. Hoi die man nou? God van Darry. Nou goed, dat komt straks alweer. Ja, we zoeken hem even. op. We zoeken hem even op. Uh, Jezus, is dat stom, hè? Dat Gulen. Gulen natuurlijk. Gulen-aanhangers. Ja. Zodra als, als je het woord Gulen maar zoekt, eh, roept... dan ben je uit. Dus ik ga hem echt even zelf... Ja, maar al... ik, deed Erdo, ik deed Erdogan, maar dat is Erdogan. Erdogan is dus. het, ja, ja. En dan, uh, en dan krijg je automatisch Gulen erbij. Dus dan gaan we laatst waarschijnlijk even zien hoe zo. Uh, ik klik nou niet op uh, en, uh, Erdogan. Maar hij heeft een is zijn voornaam blijkbaar. recept Tajib er, Erdogan. En ik heb hier nog een recept. Ja, Erdogan. Nee, doe maar ja. niets. Ja goed, ik ga opletten wat ik nu allemaal ga zeggen op de radio. Want anders word ik straks in Turkije tegengehouden. U heeft een radioprogramma in Zandvoort. U heeft toch wat rare dingen gezegd. Ja, dat is nu allemaal genoteerd. Dat is allemaal genoteerd. Goed, dames en heren. Het is uh, Toepak Leef op Radio. Tot en met tien uur. En wij hebben ook hier en daar een apart plaatje voor u klaarstaan. En uh, dat komt nu ook weer uh, voor u uh, kiezen. Ik zit even te kijken. Uh, uh, dan is dit het aparte plaatje, dames en heren. Jezus, sorry hoor. Ik ben aan het klooien en ik weet niet hoe het nou komt. Ah uh, oh nee, we doen deze plaat. Sorry, natuurlijk. Ja, de nieuwe single van John the Giant over Amerika. Daar is een hoop over te doen, heb ik al eens gehoord. with God. About time, body and soul. En dit is de late plaat van Young the Giant America. En volgens mij zit er ook wel een beetje een boodschap in van hoe het nou momenteel in Amerika gaat, dacht ik zelf. Zandvoortse berichten. Precies, tijd voor de Zandvoortse berichten. Ik denk, wat de fuck, het is kwart voor, kwart voor tien. Dat is wel lekker op tijd. Ja, sorry. Ik was een ja. beetje later dan normaal. Maar dan ik realiseer ik me. Hé, we zijn ze vergeten. Nou goed, in de nieuwsbrief van de Zandvoortse eh, omroeporganisatie ZFM valt te lezen... dat voorzitter Belinda uh, zijn afscheid heeft genomen... van het bestuur van de vrijwillige organisatie, onze organisatie. Wij vinden het wel jammer, maar we, we gaan door. En uh, nou, uh, heel veel dingen daarover te, te melden. Onder andere dat uh, het uh, nu weer over wordt genomen door Rob Harms... Ik heb ja. er van gehoord. Ja, ik, een over Hoeveel over jaar zit hij er al bij man? Ja, vanaf het begin. Ja. Mag ik er iets over zeggen? Want er ja, is er gewoon een enorme storm in een glas water. Ja, er zit iets precies. aan de hand. Ja. En uh, er is iemand van de CDA die vond het blijkbaar nodig om uh, inderdaad een hele brief aan de gemeente te sturen. De, onze gemeente uh, heeft daar heel relaxed op gereageerd. Ik, uh, ik heb zelf het een en ander ook gehoord. Ik heb de brief ook gelezen die CIVM teruggestuurd heeft. En mensen, er is niks aan de hand. En uh, ik, ik heb het idee dat het misschien nog wel even over gehad gaat worden hier of daar. Of misschien ook niet. Want het, het is eigenlijk gewoon onzinnig wat er uh, tijd aan besteedt. Terwijl wij gewoon heel goed bezig zijn hier met z'n allen. Ja, en gaat, we staan je... zeker niet onder curatelen van de gemeente Zandvoort. Nee, het ging vooral over de lening die we ja. hadden gekregen. En of die wel om tijd deze studio wordt af... te maken. Ja, om deze studio uh, te maken. En of dat geld nou wel terug wordt betaald. Tuurlijk. Ja, daar weet ik alles van. De, de, hij is al bijna afbetaald. Kijk. Volgend jaar is het klaar. Kan ik ruiken. Hierdoor hebben wij zo'n prachtige studio. Zoals u misschien kunt zien als u uh, via wordt kijkt. Uh, dan kun je ons zien. Uh, ik zal even zwaaien naar de camera. Hallo. hallo. Oh, oh, Hier zijn we. Ja. Hi. Leuk dat u bij bent. Ja, gezellig. De Ruilwinkel heeft gul, uh, geeft gul aan goede doelen. Afgelopen week heeft de Ruilwinkel van Zinkel... maar liefst drie goede doelen kunnen verblijden... met een mooi geldbedrag. Seniorvereniging, de hersenstichting en ook... Ook Zandvoort kreeg een uh, prachtige check overhandig. Dit zijn echt gedreven vrijwilligers die bedenken allerlei dingen. En dan halen ze geld op en dan kiezen ze een goed doel uit. En de rijwinkel in Jupiterplase is geopend uh, op woensdag, donderdag en zondag van 12 tot 4 uur. Nu hebben ze iets nieuws bedacht. Nu kan je met aparte kleding, oude kleding van vroeger... in een strandstoel, kan je jezelf laten fotograferen. En dan zou je denken, wat kost het? Dat mag je zelf bepalen. Oh, je kan gewoon een vrijwillige donatie uh, geven. Dat vind okay, ik toch heel leuk. goed bedacht. Gedreven goed, mensen. heel goed. Volgende week uh, moet mijn, mijn huis moet geschilderd worden aan de binnenkant. Ja? En ik ga nu gewoon inderdaad wat dingen in een zak doen... en die ga ik daar brengen, mogen okay. ze hebben. En dan zoek ik maar één dingetje uit. Dan moet ik minstens tien dingen inleveren, ja? Want dan oh. gaat het goed met mijn huis. Oké. Okay. Dus. Ik ja. heb nog nieuws van de gemeente Zandvoort zelf. Er is een bijeenkomst voor bewoners Haltestraat, dus ook de ruilwinkel... en direct omwonenden. En er is natuurlijk wel eens wat overlast geweest. En om mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen... is de werkgroep Haltestraat en Omstreken in, de, in het leven geroepen. De groep bestaat dus uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties... bewoners, politie, horeca en gemeente. En uh, er komt een bijeenkomst. En dat de werkgroep terug kan kijken op wat het afgelopen jaar is bereikt. En uh, de bijeenkomst is op maandag 13 maart om 7 uur s'avonds. Inloop is vanaf kwart voor zeven. In de raadsel van het gemeentehuis. En u kunt dus uh, via het bordes kunt u naar binnen. Dat Goed. is natuurlijk net of je gaat trouwen. Dus dat is wel heel leuk. Volgens mij is het redelijk ver in het uh, voorkomen van uh, allerlei dingen die op straat gebeuren. Nou, we hebben nu ook uh, camera's hangen ja. diverse, op diverse Hotspots in het dorp. Maar ook dat ze elkaar. En dat gaat goed. Ik vind het op zich wel mooi dat uh, beveiligden elkaar dan. Uh, uh, hoe noem je dat? Inzijnen. Uh, Inzijnen. Inzijnen. Inzijne. reden komen nu een paar jouw kant op. Ja. Uh, laat ze niet binnen, want of dit nee, of dat. We zijn ja. daar al geweest en dat, dat ik hoor pas geleden dat uh, Zandvoort daar vooruit, vooruit uh, in is. En dat andere gemeenten dat ook willen gaan doen. Ja, ik heb ook like het idee dat er een soort smoelenboek is ook. Hè, van de mensen die, uh, ja. die krijgen dan ook voor straf mogen ze dan uh, een week of twee, uh, drie of een maand niet in een kroeg komen. Nee. En uh, ja, dat, uh, dat zal ze leren. Precies. Ja. Nou, nog een beetje een laad bedricht. Ja, precies. Vorige week zondag was er weer natuurlijk uh, ook weer kindercarnaval. Uh, kinder het feest was. Echt goed georganiseerd. In de krocht was het. En zelfs ook de ouders waren verkleed. En dat is soms toch wel eens uh, niet het geval. Dus uh, ja, ze zijn dik tevreden. De organisatie Theo Smit was na afloop een tevreden man. Leuk dat iedereen zo tevreden was. En het naar zijn zin had. Volgend jaar weer. En ouders, duimpje Dat jullie ook kwamen. Heb jij nog één ding? Ik heb nog één ding. Ja, Vandaag is er bij de, de scoutinggroep de Buffalo's. Een durf- en doe-dag. Het is een dag uh, dat je van twee tot vijf je daarheen kunt gaan. En uh, er zijn allemaal activiteiten. Je kan je skills tonen, hout hakken. vuur maken bij troepenhuizen. Bewijzen dat je uithoudingsvermogen hebt. En er is een obstacle-run. Dus je kan gratis meedoen als je dus tussen de vijf tot en met achttien jaar bent. Maar hoe ouder je bent, hoe groter de uitdaging. En als je meer informatie wilt, kijk dan op www.thebuffaloes.nl. Oké. Okay. Nou. Prima, tot zover. Uh, tijd voor de, de zand... De Jolandekeuze. De Jolanderkeuze, dames, ja, wel. dames en heren. En het dier. leuke is, ik had dus... Uh, ik had dus Laura Janssen, is vandaag jarig. Ja? En dan denk je, wie is dat? Maar dat is een, een, ze is een, uh, uh, een ouder uit Amerika en een ouder uit Nederland. En zij heeft dus uh, dat liedje Wicked World geschreven. Oké. Okay. Precies, Laura Janssen is vandaag 40 jaar geworden. En nou, laten we dan maar even de keuze horen. Ja. Een heel bekend plaatje. Volgens mij staat er nog iets anders aan. Je moet even kijken, want ik, volgens mij hoor ik twee dingen door elkaar. Dus je moet even oh. eh, al je, je, je schermen Alles sluiten. <laughs> want ik hoor twee dingen door elkaar heen. Oh. Ja, precies. Oh, ja, Dat is, dat is uh, goedemorgens antwoord. Dat is, uh, ja, hij kan weer. Nooit gehoord. don't be afraid of the big bad wolf. just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the so bad. no bitch.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 Cricket World van Laura Jansen. En ze uh, is vandaag 40 jaar geworden. Dus dan uh, roepen we natuurlijk nog altijd even. Gefeliciteerd! Uh, Congratulations. Ja. Ja, hoor. Wat een heerlijk feest. Waar het gaat vandaag geworden. Het is uh, Toepak leefde 10 minuten voor. 10 vanuit grijsachtig Zandvoort. En, uh, het is wel, uh, wordt wel eerder licht en blijft langer licht. Dus dat brengt uh, ons wel weer een nieuwe fase in het jaar. Dat vind ik altijd weer prettig. Nou, gisteren zagen we op de televisie natuurlijk uh, Geert Wilders. Uh, ik denk, eerst maar eens even een visie happen. Die volgende damp. Dat had ik ooit een man beloofd. even in hem een pintje pakken en wat jezus, wat een gevolg heeft hij dat ook hè? hoeveel mensen dan om hem heen staan er staan echt wel, nou volgens mij twee lage beveiligers om hem heen en dan stapt hij dan in de auto en dan staan er weer twee beveiligers, de een kijkt links de ander kijkt rechts, echt twee verschillende mannen staan er en dan weer beveiligd in de auto het is bizar gewoon en dan staan de journalisten staan buiten te wachten zal hij nog iets gaan zeggen zal, zal de heer nog iets gaan zeggen geeft hij ons nog aanwijzingen Doet hij nog iets? Nou, ja, daar zit die man in die kist ook op te wachten. Ja, op aanwijzingen. Ja, nou ja hoe nou gaan we is, het doen? Hij is wel iets in de peilingen ge, gezakt. En als hij straks natuurlijk gaat verliezen... Ja, dan krijgt iemand anders de schuld. Omdat natuurlijk de beveiliging niet goed geregeld was afgelopen tijd. Daardoor kon hij niet op het en kon hij geen zieltjes winnen. Nee. Dus nou ja, misschien moet hij naar... Uh, een bepaald soort kerken gaan, dat hij daar uh, aanhangers krijgt. Oh nee, dat, die hebben juist geen aanhangers, geloof ik. Ik heb, uh, ik heb graag, geen idee. Uh, ik, uh, dus, ik moet het afwachten. In ieder geval, ik vond het wel weer grappig gezien... omdat hij dan... Uh, dan krijgt hij weer zijn journalist voor zich... die vraagt, en hoe gaat u dat dan regelen... wat u allemaal belooft op dat a tje Dat heb ik al lang al in de Kamer geroepen. Hoe we dat gaan doen. Daar heb ik heel veel aandacht aan besteed. Ga maar even terugluisteren. Alles. En, ja, dat hebben we ook gedaan. en uh, uh, dingen ze hebben het ook gedaan. Uh, die op zondag, op zondag met Loebach, heeft het ook gedaan. Ja. Nergens aanwijzing. En hij houdt gewoon vol. wel. ik heb het allemaal uitgelegd. Hé, wat zit ik dan in een andere realiteit? Ja, maar net als al die mensen die op hem gaan stemmen. Die zitten ook in een andere realiteit. Ja, dat is Alles wel is stom. Ik vind, hij durft wat. En dus daarom is hij wel geschikt als leider. Ja. Nou ja, we ja. gaan het allemaal... Hoewel, ze hebben uh, onder duizenden mensen natuurlijk soort peiling gehouden van wie zou nou eigenlijk Nederland nog kunnen leiden. En dan komt er ook wel weer Rutte voorschijnt. Echt? Ja, we zijn aan hem gewend, hè? Het is ja. echt een oud huwelijk. Ja. Ja, het zijn net oude sloffen die je weer ja, aan. Ja, ik heb ook nog steeds <laughs> wel zoiets. Zul ik gewoon, gewoon mijn stem weer aan Rutte geven, weet je wel? Jo, maar hij heeft wel wat meer ervaring nu. Heb je nou die stemwijzer al ingevuld? Ja, ik kom ja, op... Maar, maar er zijn er op. andere, er zijn verschillende. Dus ja, er is klopt. ook een stemwijzer. Dan kan je zeggen, van, ik wil op die en die stemmen, maar ik ga dit en dit invullen. Oh, okay. En dan kijken wat uiteindelijk dan uh, uh, klopte. En ik denk, nou, ik ga dat doen. Dat, uh, wie zei dat? Die uh, Koblenko is Die is politicoloog. Die was ergens en die had yeah? het erover. Dus ik heb het ingevuld. En toen had ik zo van, nou ja. Ik heb wel op D66 gestemd. Dus laat ik eens kijken wat dan overeenkomt met D66. 10% maar. Oké, okay, ik kwam ook op D66 uit. Jij kwam erop uit? Ja. ja ik kom een beetje, maar, maar dan ga je dus naar de hand ga je dan kijken. En, uh, en dan blijkt dus dat 10% van... Uh, wat D66 wil, maar uh, in die enquête stond. Of in die lijst in, in die ja. stond. Ja, okay. Dus uh, het klopt helemaal niet dan. Nee, nee klopt. Ja, had wat vragen worden gesteld. Ja, dat ja. is zeker waar. Nou goed, Partij voor de Dieren spreekt me ook wel. Aan komt er dan weer een vriend van mij. dat dus zo politiek ben bezig geweest. Die kwam is dat bij mij kwam als eerste anders. eruit. Gewoon. Okay. Nou, maar dat... ik, ik heb zo dat heeft geen zin om daarop te stemmen. Nee, dat is waar. Maar goed, we Want, hebben uh, nu, het gewoon gaat, gewoon gaat niet niks... alleen maar over de dieren natuurlijk. Ik bedoel, uh, het gaat over de wereld. Dat, de wereld moet veranderen eigenlijk. Ja, ja. Ja, het moet, moet anders worden. Nou goed, dat is makkelijk gezicht nog gedaan. Nou goed, uh, even Plaatjes, uh, een van de laatste plaatjes uh, voor tien uur is... De Nederlander die het goed doet, El. Wat vind ik dit zweefel? Thomas Azier. Talk to me.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 Tonight, I wanna fade until I'm gone. It burns when it caresses me, like a medusa in the sun. It hurts, but it possesses me. But I can feel myself again. Tell me what is fake en what is real Zwevele muziek Thomas Azier en Talk to me in de Zaterdag afgelopen week trouwens bij Vrik de jonge geweest ja. Leuk. Oh, wel vreek de oude hoor nu. Ja. Yes. 72. Wat ontzettend. Wat een hoog tempo. Uh, aan grappen krijg je voor je kiezen gewoon. Hij komt sowieso op. Met zo'n uh, selfie stick. Bijna al oude wet. Maar nog steeds wel een beetje hip. Onder de 50 plussers natuurlijk om met zo'n selfie stick op te komen. Zijn uh, overhemd, wit overhemd, opgestroopt. Hij zegt met een touwtje uit zijn broekzak. Hij zegt, ja, hij wil alles een beetje ervaren hoe het was om ons Jesse Klaver op te komen. Nee, ik ben wel een tijdje bezig geweest met die mouw op te rollen natuurlijk. En het moet niet te ver. Dan zie je je ellebogen. Dat moet ook weer niet. Dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Ja, ja, ja, ja. Even, dan zegt hij dat touwtje hier. Ja, ja, een beetje als Jan Lau, hè, Een beetje Jan lauw, Gewoon een touwtje uit je broekzak. Ja, Daar moet je allemaal uitkijken. Met kinderlokkers en zo. Dat is dat dan... Maar goed, ja, leuk man. Of, natuurlijk ook weer even pvv -bashen. Ja. Leuk. Hij zegt het is ook altijd wel leuk om een PVV voor, de, uh, voor schut te zetten. Maar ja, je moet ook je eigen partij voor schut zetten. Hij zegt ja, weer een dood paard kan je niet trekken. P vandaag, nee, Dat is niet te doen. Nee, dus daar echt heel scherp. echt eh, Vooral ook Groningen. Groningen. steun Groningen. Dat kwam wel zo vaak terug. Hij heeft het natuurlijk ook hard gemaakt voor uh, de mensen gaat, daar. He? Ja, al die uh, aardbevingen. Hij zegt, het is schandalig. We hebben met z'n allen zoveel geld eraan verdiend. Er zijn zoveel dingen opgebouwd door het gas. En nu laten we hun gewoon in brokken achter. Dat kan echt niet. Tekent de petitie. Nou, natuurlijk gaan we even doen. Zeker weten. Het is gewoon belachelijk. Eigenlijk dat is het ook waar. Maar, Ja. Ja, maar ergens denk ik ook van, een luxe dat wij dat hier kunnen doen. Want zoals bijvoorbeeld die uh, kleine kinderen die in de mijnen moeten werken... en zo om uh, diamanten te zoeken en goud de toestanden. Ja. Daar, nou, die, uh, die kunnen niet eens zo'n een petitie maken. Want dan zijn ze al weg, weet je. Dus Dat ja. zitten we dan toch nog wel, uh, wel beter hier, hè? Ja, dat, dat, dat is helemaal waar. Maar goed, ik vind het mooi dat Freek zo'n missie heeft gevonden. <laughs> het was net op het randje dat je, van, dat je denkt van... Freek, hou er nou maar even over op. <laughs> Ja, maar dan heb je wat oudere mensen. Die zitten dan op een stokpaardje. Ja, dit is echt een stoppaadje. En die gaan dan man. weer het uitgesleten paadje in. En dan ja. blijven ze maar doorgaan. Nou, het is echt een aanrader. Mocht je nog kaarten krijgen, dan het is het echt een aanrader om erheen te gaan. Want hij is zo bizar met verhalen. Ook hem, zo bizar snel ook. Denk ik, Jezus. Ja. ja je houdt je, je geest goed, hè? Als jij cabaretier bent, ja, dan zal ik. je niet gouden mens worden, denk ik wel. Zomaar. Nou, waarschijnlijk niet. Maar het is ook echt ontzettend politiek. Dus als je de politiek een beetje bijhoudt, is het leuk om bij hem even te kijken of je of je alles bijgehouden. Goed, nog even één. Heb je nog iets ja, raar? Ja, ja, wat over die dieren, partij van dieren? Nou, in, in, in, uh, oh, in een winkel in Hengelo... Och. hebben ze een hele grote uh, spin ontdekt. Dat oh, was een grote Chinese jachtspin. Ja. En die dier is ongeveer zo'n grote mensenhand. En die oh. verstopt zich na ontdekking... al gillend zelf in de hoek van het magazijn van de zaak. Maar uiteindelijk werd die gevangen door het personeel... overgebracht naar uh, tijdelijk verblijf in Winterswijk. En daar wordt gezorgd naar gespecialiseerde spinnenopvang. Boe. Maar het is een... Uh, als je weer ontsnapt... Hij wordt beschouwd als dus de grootste spinnensoort ter wereld. De Heteropodia Maxima. Maar ja, Maxima, dat ja. is hij zeker. Maar hij is niet ja, agressief en uh, zijn beter ook niet gevaarlijk. Nou, een dus, klein beetje giftig had ik uh, Je kan een beetje, beetje allergie... Allergische reaals, ah, reacties beetje. Maar Ja, Kijk, Niet solidair uh, toch? Nee, niemand zit erop let. Nou goed, wat uh, betreft, uh, geniet van het weekend. Ook al is het grijzig. En we spreken elkaar volgende week weer. Dan hebben we vast weer een stukje geschiedenis en leuke muziek voor je uitgezet. En, en politiek niet. Tot zover. Het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.